2 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Het einde van de malaise op de woningmarkt is in zicht, verwacht president Knot van de Nederlandse bank. Volgens hem is het woonakkoord dat de coalitie samen met oppositiepartijen sloot, daarbij erg belangrijk. Ook over de economie is knot optimistisch. De bankpresident waarschuwt wel dat de politiek moet doorgaan met bezuinigen, anders ben je alles wat je dit jaar hebt gewonnen, zo weer kwijt, zei Knot bij de presentatie van het jaarverslag. Op het moment dat er geen. Additionele bezuinigingen zouden worden getroffen, dan zou het structurele begrotingstekort van Nederland in 2014 weer opnieuw oplopen. Ik denk dat dat ook niet goed zou zijn voor het consumentenvertrouwen. En ik denk dat dat ook niet bepaald het beeld bij de consument zou creëren van een koersvast beleid. Uit het jaarverslag blijkt verder dat er mindere leningen worden verstrekt aan bedrijven. Dat is wel een punt van zorg volgens de Nederlandse Bank. Het kabinet bekijkt hoe de boetes bij frauderende bedrijven in de voedingsindustrie omhoog kunnen. Ook wordt onderzocht of bezuinigingen op de Nederlandse Voedsel- en Waarautoriteit kunnen worden teruggedraaid, zodat er extra controleurs komen. De Tweede Kamer wil maatregelen na schandalen met onder meer paardenvlees. Uit Dierenpark Wissel bij Epen in Gelderland zijn vannacht zeldzame dwergapjes gestolen. Het zijn onder meer leeuwapen, dwergzijdeapen en een pinsé-aapje. Ze zaten bij elkaar in hetzelfde gebouw. Vanochtend werd de diefstal ontdekt door een verzorger. Het zijn de meest bijzondere apen in de collectie, zegt het dierenpark. Dat zich zorgen maakt omdat de dieren speciaal voedsel nodig hebben.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 De laatste officiële munt, met daarop een beeldenis van Koningin Beatrix... wordt volgende maand in omloop gebracht. Het wordt een collectors item, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse munt. Wat uniek is, is dat het de laatste herdenkingsmunt is uh, waar Koningin Beatrix op staat. En dat wisten we niet toen uh, aan het ontwerp werd begonnen. Want toen was de applicatie nog niet aangekondigd. Maar inmiddels is dat een feit, dus dat maakt deze munt uh, extra bijzonder.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 Leerlingen op de basisschool schrijven net zo netjes als vroeger... en dat terwijl ze steeds meer op de computer doen. De leesbaarheid en de verzorging van hun handschrift... zijn sinds 1999 niet echt veranderd, heeft toetsenmaker Cito onderzocht. Er is onder meer gekeken naar lettergrootte... afstand tussen letters en de verbindingen. Het viel wel op dat kinderen in groep 5 minder recht op de regels schrijven... en in groep 8 wordt groter geschreven. Verder is het handschrift van meisjes leesbaarder en verzorgder dan dat van jongens. Het is uitgekomen dat in de uh, groep 8 bij jongens... 31% van de jongens als slecht of onvoldoende wordt beoordeeld. En dan zowel door de software als door een leerkracht. En in diezelfde groep wordt maar 6% van de meisjes als onvoldoende beoordeeld.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 Buonasera. Buonanotte e buon riposo. We hebben een pauze. Italië-kenner Cecile Landman. Wij gaan het met jou dadelijk over Berlusconi hebben. Hij is betrokken bij drie rechtszaken op dit moment. Morgen moet hij waarschijnlijk weer voor de rechter verschijnen. Ja, tot gisteravond waren er wel mensen die dachten... dat hij misschien op dat balkon zou gaan verschijnen. Of overschatten we hem dan? Ja, er zijn ontzettend veel... Het zou niet uh, Italiaans zijn... als er niet al ongelooflijk veel grappen zouden zijn gemaakt... over Berlusconi en inderdaad... Uh, piepklein hoofdje achter een enorme rode doek uh, op het balkon, het pausbalkon. En uh, ja, er zijn ontzettend veel... Het, is echt, het was echt een hilarische dag gisteren. En toen werd het ineens serieus, omdat er toen ineens wel een paus ja, door, werd dat, gekozen. En dat was toch echt niet Berlusconi? En dat was toch echt niet Berlusconi? Nee. Morgen opent er een poli voor kinderen die stemmen in hun hoofd horen. Kim Meijer, goedemiddag. Komt het vaak voor? Uh, het stemhoor op zich komt inderdaad uh, vaak voor. We weten dat zo'n 10 tot 30 procent van de kinderen... wel eens een stemmen blijkt te horen. Oké, okay, dus één op de 3. 1 op de drie kinderen inderdaad. Dat betekent natuurlijk niet dat al die kinderen ziek zijn. Hè. Er is maar een heel klein deel die langer stemmen hoort... of waarbij dat ook tot ziekte uiteindelijk zou kunnen leiden... of die er last van heeft. Maar het is inderdaad een heel aanzienlijk deel van de kinderen. 24 uur regen achter elkaar, min 13,3 en plus 18,7 graden. En dat allemaal in ruim een week in maart oud John Bernhard gaat het straks met ons hebben... over de weerenkoors die de afgelopen week zijn verbroken. En met schrijver Convergeer gaan we praten over de Formule 1 die zondag begint. Dichter bij de dag is vandaag Hans Kloos. Zijn gedicht over de uitzending hoort u tegen half vier. Wilt u uw mening kwijt of heeft u bijvoorbeeld een vraag... over wat je moet doen als je kind stemmen in zijn hoofd hoort? Ga dan naar onze website, dit is de dag.nu, onze Facebookpagina... of reageer via Twitter met de hashtag DIDD. Onderzoeksjournalist en Oud-Italië-correspondent Cecile Landman. Met jou gaan we praten over Silvio Berlusconi en de rechtszaken waarin hij verwikkeld is. en zijn vermeende banden met de maffia. En dan eerst nog weer even naar het Vaticaan. Daar wordt ook altijd van gezegd dat er banden zijn tussen het Vaticaan en de maffia. Is dat ook zo? Nou ja, het, kijk, het Vaticaan heeft natuurlijk. Een, er zijn ontzettend veel onderzoekswerken geschreven over het Vaticaan. Uh, waarin uh, sprake is van allerlei complotten. En die gaan op de een of andere manier. komen je dan altijd terecht op de Opus Dei. En een uh, bepaald machtige organisatie, en uh, de IOR, de, uh, de Structuur voor Religieuze Werken. En uh, dat is ook een uh, bank, dat, daar zit ook... Uh, ja, Antoine daar natuurlijk... heeft daar een rekening, heeft hij deze week onthuld Oeh, hier. Ja. <laughs> ja. Daarom zit hij hier nu niet. <laughs> nee. nee, hij vertelt hij vrijwillig, we hebben hem niet daartoe gedwongen. Hij zei ook dat daar hervormingen doorgevoerd ja, um, moesten gaan worden. Ja. Zou dat daarmee te maken kunnen hebben? Uh, ik denk, kijk, er wordt de hele tijd gesproken... en in, op een ontzettend suggestieve manier... over wat de paus nu zou gaan moeten doen, de nieuwe paus. En waarom uh, Ratzinger nu geen paus meer is. Hm. Uh, maar er heeft natuurlijk niemand uh, die wij kennen... en uh, van de journalisten, direct met die paus uh, gesproken. Dus je moet eigenlijk afgaan op wat er in Fatilix... Uh, uh, de, de, de, de geheime documenten van het Vaticaan... die in het afgelopen jaar uh, naar buiten zijn gekomen... Daar moet je dan uh, mee praten, omdat, omdat dat het dichtstbij lijkt te zijn. Ja. En verder is natuurlijk het verhaal bekend van uh, de Banco Ambrosiano. En uh, meneer Calvi, die op een gegeven moment onder de Blackfriars Bridge in uh, Londen. De, dus de, uh, de zwarte uh, uh, broeders-vrijmetselaarsbrug uh, in Londen. daaronder was opgehangen. Ja. En dat is een enorm groot schandaal. En dan kom je terecht bij iets als propaganda doen. P2, uh, bij meneer als Licho Jelly. Je komt, nou ja, dan kom je echt in een, in een soort uh, verhaal terecht uh, waar uh, Dan Brown uh, nog niet over geschreven heeft. Althans, niet in die zin. Uh, over. Ja. inderdaad vrijmetselaars en uh, organisaties als inderdaad de Illuminati... wat ook heel ge ja, geheimzinnig is natuurlijk. Maar dus allemaal geruchten allemaal en heel geruchten. Je onweinig dat... eigenlijk ja. waar je echt de vinger achter kan krijgen. Ja. Ja, en dat ja. misschien niet de verwachting dat één nieuwe pauze dat gaat, uh, gaat uh, ontrafelen allemaal. Dat lijkt, me, dat lijkt me heel erg lastig en ik denk dat pauzen er meer belang bij hebben... om dingen af te dekken dan uh, om ze naar buiten te brengen. Nou, vanuit zijn functie niet hoor. Een pauze hoort de dingen open en eerlijk te vertellen... Aha. Ja. Ja, je weet meer dan ik. Maar hoezo, welk belang heeft hij om de boel af te dekken? Uh, het is natuurlijk een organisatie die uh, netjes moet uh, zijn... Ja, en als netjes gezien moet worden. En uh, heel belangrijk is voor een heleboel mensen... het gaat om vertrouwen, het gaat om religie. Nou ja, dat... Uh, dat, dat is geen uh, exacte wetenschap, zeg maar. Ja. Zullen we maar eens even over Belusconi gaan praten? Want uh, drie zaken waar die in verwikkeld is... Het, het, zo langzamerhand zien wij door de boom het bos niet meer. Morgen zou er eentje gaan beginnen, niet tegen hemzelf... maar tegen een senator, de Gregorio... die omgekocht zou zijn door Belusconi. Zo zit het toch, hè? Kijk, er was op een gegeven moment, de, dat kunnen wij ons nog best herinneren... de regering Prodi. Uh, die uh, is gevallen omdat, uh, nou ja, omdat hij dus niet meer genoeg steun kreeg. Maar uh, ook omdat dat kwam omdat Berlusconi, dat is een trucje dat hij heeft hij vaker toegepast, inderdaad, afgevaardigde, politiek afgevaardigde om heeft gekocht en uh, naar zijn kamp heeft geprobeerd te halen. Mm -hmm. De uh, openbaar aanklagers in Napels die vragen nu om een spoedproces tegen de Gregorio. En dat gaat over dat uh, hij. 3 miljoen euro zou hebben aangenomen om vanuit de IDV, de, he, het Italië van de Waarden, de partij van Di Pietro, de eerste openbaar aanklager van ooit de schone handenprocessen, ja. die uh, van, dus van openbaar aanklager de politiek in is gegaan. Dat was eigenlijk een partij die uh, heel erg uh, over integriteit en zo ging. En juist daaruit uh, zijn een aantal verhalen ontstaan waaruit onder andere deze de Gregorio, maar er is er nog eentje, Razzi die zijn uh, omgekocht om in, het, uh, in de politieke partij van Berlusconi te gaan ja, zitten. De, de zogenaamde vrouw... Partij van de Vrijheid. Ja, En, en daardoor verloor Prodi zijn meerderheid en viel dat kabinet. Ja. Um, is dat te bewijzen? En moet Berlusconi zelf dan ook in die rechtshoud komen? Of gaat, richt, de, richt alles zich nu vooral eerst op die, die Gregorio uh, Alles richt zich in eerste instantie op die de Gregorio. Maar uh, er is natuurlijk een duidelijke link naar uh, Berlusconi. Dus die wordt ook wel geacht om acte depressants te geven op een gegeven moment. Hij is daar ook al kwaad over geworden, over dit proces. En ik denk dat hij zelf ook in alle processen... door de boom het bos niet meer ziet. Maar, maar ja, en, hij ligt hij ook in het een, ziekenhuis nu, toch? Ja, maar hij heeft ook natuurlijk een <lacht> enorm leger aan advocaten... Mm -hmm. Uh, en hij is, uh, dat is eigenlijk een heel grappig verhaal... het, het doet mij echt denken aan uh, nou ja, hoe, je, hoe, hoe kinderen... Uh, uh, ik kan mezelf uit mijn jeugd zo'n trucje herinneren... dat je de thermometer tegen een lampje houdt uh, wat bij je bed hangt... omdat dan de thermometer koorts aangeeft. Zodat je niet hoeft te komen. Uh, ik ben ziek hoor. Ik wil er... nou, zoiets hm. lijkt Berlusconi uh, nu te doen. Hm. Hè, der, um, dat, dat proces, het uh, Mediaset-proces... Uh, dat zou afgelopen week beginnen in Milaan... Uh, dat is een proces dat wordt gevoerd door Ilda Bocassini. Dat is een van de belangrijkste openbaar aanklagers in de processen tegen Berlusconi. Maar ze heeft ook ontzettend belangrijke processen en onderzoeken gevoerd... tegen de maffia vanuit Sicilië. Um, Berlusconi heeft eerst dus, dat heeft zij op een gegeven moment beschreven... of genoemd in vorige week, uh, er is eerst een fax gekomen... waarin Berlusconi niet op het proces kon zijn... Uh, omdat hij dus verhinderd zou zijn uh -huh. doordat hij met zijn partij... de analyses moet losla moest loslaten op de verkiezingen oh ja. die oh ja, afgelopen week zijn geweest. Ja, dat is ook, ja, het is ook al weken hey, geleden, en, uh, <laughs> ja. en de dag daarna werd dat, werd dat teruggetrokken... en kwam er ineens ook een, een medische verklaring uit het ziekenhuis San Raffaele in Milaan... dat hij zou leiden aan een bilaterale oogontsteking. Oh, maar. Dus mag, uh, mag, ik, mag ik je wat vragen? Best wel. Ja... <laughs> Ik begrijp werkelijk niet dat die Italianen nog zo gek op die man zijn. Ik snap van dit hele verhaal bijna niks. <lacht> bijna, ik kan het niet volgen ook. Ik wil, met alle ingewikkelde machinaties. Stel je nou eens voor dat uh, premier Rutte of iets dergelijks zo'n vuil heeft... en elke keer voor de rechtbank moet komen en dergelijke. Zou die dan in Nederland nog zo geliefd zijn? Want de Italianen nou ja. stemmen toch op hem steeds. Ja, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die daar belang bij hebben. Dat hij aan de macht blijft. Ik heb, uh, kijk, ik heb uh, net nog uh, vanochtend nog gebeld met een van de bekendere antimafia-rechters in uh, Italië, Nicola Gratteri. Die uh, voert zijn zaken vanuit de rechtbank in uh, Reggio Calabria. Nou, dat gaat dus voornamelijk over de Drangheta. Dat wordt op dit moment uh, als meest machtige maffia-organisatie gezien al een tijdje. Dat groeit echt als een gek. Mm -hmm. um, wat Gratteri. Uh, uh, wat, ik, wat ik hem vroeg uh, was van kun je, kun je werkelijk stellen... dat uh, bij de laatste verkiezingen er sprake is geweest van het kopen van stemmen. Hè? Want dat, dat gebeurt mm -hmm. eigenlijk altijd. Er zijn een aantal bewijzen voor. Er dus hebben mensen dat soort onderzoeken gedaan. Ik heb zelf beelden gedraaid in een uh, bar in Scampia. Dat is de, de, de nare Bijlmerbuurt zeg maar, van Napels... waar Roberto Saviano ook over heeft geschreven. In die bar... Daar gebeurt dat qua napels. Daar worden stemmen verkocht en uh, Maar de, gekocht. jij zegt dus, Cecil, er zijn mensen die er belang bij hebben. En dan is natuurlijk ook altijd de vraag, want er wordt ook altijd suggestie gewekt... dat Berlusconi met die maffia te maken heeft. Is dat ook mm -hmm. echt aan te tonen? Is dat ook echt waar? Nou ja, daar gaan natuurlijk een heleboel van die processen over. Maar zoals uh, wij ook allemaal wel snappen... die maffia's, dat zijn hele glibberige organisaties. Die laten niet, zo, uh, uh, die laten niet hun handtekening... Nou, nee. zo van uh, ik, uh, Pietro, Denede, heb... Uh, uh, heb gezorgd dat de banden zo zijn dat wij onze gang kunnen gaan en dat we niet lastig worden gevallen. Ja. Het, is, het, is ook heel, het heeft heel veel haarvaten naar de plaatselijke politiek, naar plaatselijke weet ik veel, bouwen, bedrijven, uh, economische belangen. Nou ja, ga zo maar door. Nou hoorden we ook wel dat, er, dat de, de maffia een gevoelige slag is toegebracht. Nou horen we dat zo ongeveer elke maand. Is dat dan nu wel zo? Of zit het er in, inderdaad gewoon zo in die samenleving... dat je het nooit helemaal kan uitroeien? Het is natuurlijk ja, het is een soort zevenkoppige draak. Als je... Hè, vorige week kwam dan uit dat er iets van 450 miljoen uh, is geconfiskeerd... in uh, vooral allerlei onroerend uh, goed... Uh, percelen en dat gaat dan over uh, ook toeristische, uh, hoe heet dat, uh, resorts. Mm -hmm. Daar zijn er 13 van uh, geconfiskeerd. Dat, daar zitten ook uh, ondertussen Nederlanders bij die die in hun bezit hebben. En uh, Ieren. En, uh, nou, en dat is een, een bedrag van 450 miljoen. Dat is inderdaad ongelooflijk groot. Betekent alleen maar dat op de een of andere manier er zwart geld moet worden doorgesluist, omdat de crisis zo toeslaat... En dat, dat daar de maffia's steeds meer uh, dat zwarte geld lopen te beheersen. In... En wit te wassen. Ja, het ja. gaat om witwassen Oké, okay, nou drie processen dus voor Berlusconi. Uh, gaat het allemaal nog lang duren? Want het duurt ook allemaal al zo lang. Ja, hij ligt nou natuurlijk in het ziekenhuis. Uh, de, uh, hij wordt ook afgeschermd. Uh, zijn eigen partij heeft uh, de afgelopen week een zit ingehouden... voor het tribunaal van Milaan, waar die processen speelden... Hm. He, uit bescherming tegen Berlusconi, want hij wordt uh, nou, er is een soort heksenvervolging uh, tegen Berlusconi aan de gang. Zeggen de ze de hele het. tijd uh, volgehouden door, uh, nou ja goed, de, ook de vrouwen die door Berlusconi minister zijn gemaakt. Na zijn Boonga bunga feestjes waar ze uh, niet in, uh, zeg maar, ministers... Uh, uh, Tenue. Uh, nu rond. Uh, liepen, <laughs> ja. Om het zacht uit te drukken. John ja. vat het even goed samen. Ja, ja. ja. Nou ja dus we kennen natuurlijk ook de foto's van Antonello uh, Zappadu, de, de man uit Sardinië, die die foto's heeft gemaakt van die villa op Sardinië. Mm -hmm. Maar nou ja, duidelijker kun je het bijna niet nee. krijgen. Ja. En hij hoeft sowieso de gevangenis niet meer in hè, op zijn leeftijd. Dan mag je thuis uitzitten, begrepen. Waarschijnlijk je. niet. Ja, dat, uh, ik, weet, ik betwijfel zelfs of hij, uh, of hij een enkelband zou krijgen. Ja, ja ook dat niet. <laughs> We vraag vragen tussen hebben. Wie bestuurt dat land nu eigenlijk, momenteel? Uh, dat is de oude regering, Monti natuurlijk. Ja, ja, maar die mag niet veel doen, neem ik aan. Nou ja, dat is een soort demissionaire regeringspositie. Uh, zo. Oh, dit is de dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbet oh, Grutteke. I'm Play met Talk. Natuur op 1. Vandaag was dit de foto van bovenaf natuurlijk van het satellietbeeld Zonovergoten weer. En er is ook een dagrecord gevestigd voor 5 maart. 18 graden werkt het in Gilzerijen. Het is zeldzaam slecht weer voor maart. Dat zeggen meteorologen van Weer Online. Zaterdag regende het in de beeld 24 uur lang onafgebroken. Iets wat nooit eerder voorkwam. Een wit strand bij Scheveningen. Eigenaren die bezig waren om een strandtent op te bouwen... moeten dit door het terugkerende winterweer uitstellen. En In het zuiden, boven dat sneeuwdek, gaat het flink vriezen, streng vriezen. Min 11, misschien wel min 12. Na een paar heerlijke lentedagen begin maart... werden we deze week opgeschrikt door extreme regen en winterkoud. Weerman John Bernard, goedemiddag. Hallo. Wat is er aan de hand? Helemaal niks, joh. Oh. Het is gewoon nog... Uh, de lente begint pas op uh, 20 maart, dus... Uh, de meteorologische wat... lente op 1 maart, toch? Ja, maar dat is gewoon voor sukkels. Die, uh, oh, die, uh, zoals die, wij. Die, ja, we die delen <lacht> het jaar in hè, 12 maanden gedeeld door 4, dat is drie maanden. Dus ze zeggen december, januari, februari, dat is de winter. Een stuk groot. flauwekul. Meteorologen zijn sukkels. He, dat, zijn, de... dat zijn klimatologen. Ah. We hadden op het KNMI iemand, dat was een klimatoloog, dat kan ik me herinneren, uit het verre verleden. En er ging altijd eind van de maand ging ze deur dicht en dan hadden wij er een bord op geplakt. Hij, hij telt nu door 30 of 31. Weet je, zat hij alles op te tellen en dan door 31 <laughs> te delen. Dus dat is een beetje sukkelig gedoe eigenlijk. Ja, ja. oké. Okay. Het is gewoon nog winter. Het is gewoon nog winter, ja. ja. Maar ja, het was wel, wat was het vorige week? 18,7 graden. Nou, dat, dat is dan redelijk bijzonder, ja. Want dat, dat heb je niet zo vaak. In de winter? En, uh, ja, in de winter. Hoewel ik me dat wel kan herinneren van vorige jaren. Hoor. Ja. Want ik heb de leeftijd dat ik ook nog de vijftiger jaren zelf kan herinneren. Vrij goed. En ik kan me herinneren dat ik een keer een tochtje door de haven Rotterdam heb gemaakt. En dat het zelf nog warmer was. Oké. Okay. Op zich, het komt niet elke jaar voor, maar je hebt altijd wel van die, uh, van die warme uitschieters. Ja, en dat het nu en uh, heel koud en heel warm was in maart, dat kan ook gewoon gebeuren. Dat kan gebeuren, ja. ja. ja. En heel veel regenen, Want wat een 24 dat, dat vind en... ik Dat vind ik eigenlijk het meest bijzondere als okay. je het hebt over record. Ik ben helemaal niet iemand van records. Ik wil altijd graag weten hoe het in elkaar zit. Maar. Uh, uh, ik hield nog wel eens lezingen en dan uh, vertelde ik altijd... in Nederland is het nog nooit gebeurd... dat we 24 uur achter elkaar regen hadden. Uh -oh. En dit kan ik niet meer vertellen. Nieuwe lezing. Want weet jij hoe vaak het in Nederland regent? Hoeveel procent van de tijd? Altijd minder dan je denkt. Nou, zeg maar eens wat. Hoeveel procent van de 24 uur? Ja. Uh, gemiddeld... Uh... Over het jaar, hè? Nou, ik denk nog geen uur. Dat zou dus zijn... Ja, dat zit je redelijk in. Wat denk jij, Elsbeth? Nou ja, ik uh, ja, 10% procent nou. of zo? Nou zit je. Uh, de helft. De helft. Ongeveer 5% van, van de, de, de tijd, de tijd. Ja. in Nederland regent. Ik heb dus een keer voor een vriend van mij, heb ik dus, die moeten stellingen leveren voor zijn promotie. En daar heb ik een stelling geleverd met een waarschijnlijkheid van 95%. Is het in Nederland altijd droog? Ja. Ja. ja, en dat is zo, dat klopt ook inderdaad. Niemand kon het aanvechten. Nee, nee heel af en toe... Het uh... wordt altijd heel erg overdreven, ja. zoveel als het regent. Nou, het, heel de... vaak, het komt ja. in clusters voor. Hè? Dus je hebt vaak een aantal dagen achter elkaar... dat je die neerslag hebt. En uh, ja, dat valt natuurlijk nogal op. Maar dan heb je even zoveel, daarna heb je dagen dat het totaal niet, regen. niet regent. Kom, ja, het, ja, het regent altijd dat ik boodschappen moet doen, vandaar dat het opvalt. <lacht> nee. ja, ik heb wel eens een proefje gedaan met, uh, met scholieren, middelbare scholieren in, uh, in Amersfoort. En daar had ik gevraagd: willen jullie dat eens opschrijven in een schriftje? Hoe vaak je nou nat wordt als je naar school fietst? En dan kwam ik inderdaad op 4% uit. In een heel nat jaar wil het dus 6% zijn. Ja. Ja, vervelend, wel mee. Ik vind het wel fijner dat niet zo vaak Nou, ik vond het niet zo fijn, want zaterdag, op die recorddag... toen moest ik twee jonge scheidsrechters begeleiden... smiddag, en ik was doorweekt werkelijk. Goed, iedereen denkt dan meteen van... het is zo koud nog, geen klimaatverandering. Ja, je moet eventjes goed onderscheid maken tussen weer... En klimaat, hè? dat is natuurlijk wel even wat anders. Het weer is zoals je dat van dag op dag ervaart. Het klimaat wordt over het algemeen gedefinieerd... als een gemiddelde over een langere periode. En dat lijkt iets strijdigs te zijn. Hè, ik lees nogal eens wat blogs en dergelijke... die ook over het weer gaan. Iedereen praten, maar over ja. kakelt maar een ene. ook nu dus. Nee. Natuurlijk wel, zo <lacht> ja. beschouwd. <ik> <lacht> <lacht> maar het is inderdaad zo... dat je daar heel duidelijk onderscheid tussen moet maken. tussen die dingen, Want... Waar we het over hebben. Dan zeggen mensen: het is nu heel erg koud. Dat klopt niet met die global warming. Ja. Het is global warming en geen Hilversum warming of Amsterdam warming. Dus over de hele wereld. Het, het gaat over de he ja. hele globe, gaat het in feite. En dan zie je dus inderdaad dat uh, dat een verschijnsel is. Wat past eigenlijk een beetje in een aantal van die scenario's... van de klimaatverandering. He, het wat grilliger worden van het klimaat... het ook wat extremer worden van langere koude periodes, langere droge periodes en dergelijke... dat zie je wereldwijd zie je ja. eigenlijk gebeuren. Okay. Dus daar de, past het zelf. Ik kan niet zeggen, het is veroorzaakt door de klimaatverandering... maar het past heel duidelijk in, in het, het beeld. beeld wat we zien. Ja. Goed, aan het begin van deze winter deed jouw collega weerman... Piet Paulus maar een voorspelling in onze uitzending. Hij is nu in de lijn. Goedemiddag, Piet. Ja, goedemiddag. Zullen we even luisteren wat je toen zei? Ja. De highlights van mijn verwachting is dat die winter uh, uh, toch wel weer grillig en vuil en, en, en nat zal verlopen, maar dat we toch ook weer op schaatsen komen. Ja, dat was de hoofdlijn, hè? Ja, dat was de hoofdlijn. Klopt. Uh, klopt het niet, Don Bernard? Ja, ik weet niet wat grillig is. Dat misschien gebruikt ik het woord Piet, ook. Ik wat is grillig? Laat, laat ik ja, één ding. Ja, goed. Ik kan John wel even een lesje in het Nederlands geven. Goedemiddag, John. Nee, het is nee, maar grillig is gewoon... Vertel het dat mij in het Frieks, hoor. Nee, maar grillig is, is, is toch wel dat, die, nou, dat er af en toe toch behoorlijke uitschieters in zitten. En dat er uh, uh, vrijwisselend karakter en grillig is ook dat er flinke uitschieters in zitten. Nou ja, we hebben meerdere keren veel overlast gehad door sneeuw. Heel veel sneeuw. We hebben ook hele lage temperaturen gehad. We hebben ook uh, perioden met flink wat regen gehad. En we zijn op schaatsen gekomen. Ja, dus en jouw verspilling klopte? Nou, ik denk dat behalve de, de, de tijdsaanduiding, want ik had eigenlijk de kou die aan het begin van december was iets later verwacht. En ik had eind no, no, januari, begin februari, de echt koude periode verwacht. Maar dat was vanaf halverwege februari. Maar voor de rest vind ik dat het... De, de, ik, de highlights. Mag ik je even onderbreken? Je ja. had het gekarakteriseerd als een horrorwinter. Nee, nee, nee, ik niet. Nee, John. Nee. Ja, ja, dat nee, heb ik, ik gelezen. Denk, ik, dat staat... moet, je, moet, je, moet je even naar je collega's in Engeland gaan? En vorig jaar hebben Nederlandse collega's dat aangekondigd... maar Piet Paulus, maar niet... Oh. En ik weet ook niet waar het, is, het is helemaal maar... geen bijzondere winter geweest, hoor, want ik heb eventjes wat getalletjes bij elkaar geschreven. Ja, en als je dan kijkt naar wat men normaal, uh, laten we zeggen, de Helman getal, dat ken jij ook, voor, dat is de definitie voor een bepaalde winter, dan staat deze winter op ongeveer 72 punten. En uh, ik weet niet of je, je kunt herinneren, nou, we John. zeggen net die 63, dat waren de 350. En dan sta je John. tegen de 50ste plaats. Stel en dus John. niks voor. Pieter. Piet. Jij zegt dat het geen bijzondere winter is. Ik zeg ook niet dat het een bijzondere winter zou worden. Ik heb gezegd dat die uh, gemiddeld toch wel... Uh, uh, nou, in de buurt van Normaal is de halve graad onder Normaal uitgekomen. Dat we op schaatsen zouden komen. Dat is heel veel jaren niet gebeurd. Ik Dat we veel overlast zouden hebben. Het grillige kracht. En het heeft niks met bijzonder te maken. Nee, Piet, nou, maak jij het is van, dus dat een gewone, gewone winter, joh. Ja, nee, prima. Maar ik heb ook niet gezegd dat een abnormale winter zou worden. Ik heb oh, gezegd okay. dat die grillig zou worden, ja, dat, dat, dat er op zouden komen. Dus ik bedoel, dat maak jij ervan. Maar ik dat maak nergens wat van, joh. Ik heb ook nog een vraag aan Piet. Piet, je had wel een beetje een witte kerst voorspeld, hè? Nee, ja, ik heb gezegd dat als, als die koude periode uh, in, die, in die periode komt te liggen, dan is er... Kans op de, dan is er dan is hij de kerst niet uitgesloten. Maar ik heb niet gezegd dat hij zou komen. Ik, ik heb, ik heb was juist je super zacht, Piet. Dat is de ja, zachtste dat... periode die we ongeveer in de geschiedenis gehad hebben. Zo aan ja, maar... het eind van december. En we moeten eens luisteren, John. Daar zeg ik ook niets mee. Dan moet jij de winterverwachting even goed lezen? Daar staat. Eén of twee perioden kunnen voorkomen waarbij we zon meer op schaats komen. En die periode okay. lijken daar het meest voor geschikt. En als, ik dan over, als we het over voorspellingen hebben... mag je je collega's even aanspreken op hun gedrag de afgelopen winter... Dat er hol, hol, in ik heb geen collega's, tijd... <lacht> jongen. Daar gaan we niet overkwetselen. Ik wil nog één opmerking maken. Dat is namelijk... Ik maak ik één opmerking. Naar... Jij maakt voorspellingen. John. En voorspellingen, je weet wat dat betekent, hè? Dat betekent in koffiedik kijken en in een glazen bol. En als ik iets gedaan heb, dan zijn dat verwachtingen. En dat doet het KNMI ook en dat doet Meteoconsult ook. Want, John, jij ja. gelooft niet in die, in die langere termijn John, verwachtingen. Nee, John. nee, ik, zo. John, nee. John Bernhard. Mag Piet Poudersman, ja. Op, al die, op alle lange termijn verwachtingen die kanemie en ook een beetje cassot en ook een beetje Ja, maar dat geloof ik ook niet. En weer. voor de rest hoeven we het daar ook niet over te hebben. Ik zie hier nog dus een, jij, een derde is... een derde weerman mengt zich via Twitter nog even in de discussie: Gilles ja, Germaat. Die zegt: Piet heeft hier gelijk. Groeten voor John. Oké. Okay. kus. <laughs> <laughs> ik, vind, ik, vind, ik vind gewoon dat uh, John die dit verwachting verwachtingen moet lezen. Even moet kijken naar zijn eigen logische reden, En dan laat de een beetje de discussie achter alsjeblieft stoppen. Want het heeft uh, uh, met voorgenomen ingenomen uh, in standpunten eigenlijk weinig zin om hierover te praten. Het gaat me erom dat de winter grimmig is geweest. Dat de winter er tot schaatsen zijn gekomen in periode. En uh, dat die voor de rest uh, wel aardig klopt met mijn verwachting. Zo mag wel eens denken. Heel veel plezier. En succes, de tijd. <laughs> Oei, ik heb het idee dat dit gesprek is beëindigd. Nou, Piet, wij vonden het heel <laughs> leuk. Ik moet, ja, nou, moet zometeen naar een bijeenkomst over veiligheid op het water. Dat is nog belangrijker. Dat daar ik verwacht. Okay, Fijn dat je heel, bij ons heel was. Goed. En wij okay. vonden het leuk om erover te praten, hoor. Zometeen. Zo ja, prima, hoi. Doei. Eén op de tien kinderen hoort stemmen in zijn hoofd. En dat gaat verder dan een ingebeeld vriendje. Zometeen na het nieuwsoverzicht, half drie, praten we daarover met Kim Meijer. Eerst dat nieuws doorgelezen door René van Brakel. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen worden 155 van de 1100 medewerkers ontslagen. Komende week hoort het personeel wie er weg moet. Het ziekenhuis heeft een miljoenen tekort. Begin november werd de afdeling cardiologie gesloten. vanwege een onverklaarbaar hoog aantal sterfgevallen. Sindsdien blijven patiënten weg. De Vereniging van de Nederlandse Gemeenten is blij dat de minister Plasterk kleinere gemeenten niet gaat dwingen om te fuseren. Het kabinet gaat kijken of de financiële gevolgen van een gemeentelijke herendeling kunnen worden verzacht, schrijft Plasterk. En hij benadrukt in een brief dat de fusieplannen niet van bovenaf worden opgelegd. De Duitse politie heeft een man opgepakt die zou hebben geprobeerd... de eigenaar van de gestolen schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam af te persen. Justitie in Keulen zegt dat de man losgeld wilde van de eigenaar. Hoeveel is niet bekend. Het is ook onduidelijk of hij ook echt in het bezit is van die gestolen schilderijen.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 anu verkeersinformatie. Er staat video op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost, drie kilometer. Er staat daar een kapotte auto stil en die houdt de linkerrijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij dit is de dag hier aan tafel zitten. Oud-weerman John Bernhard, Italië en mafiakenner Cecile Landman. Kim Meijer. die vertelt dadelijk wat u moet doen als uw kind stemmen in zijn of haar hoort, hoofd hoort en convergeer die alles weet van de Formule 1 die zondag begint. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag de IDD, of ga naar onze website dit Kim Meijer, u bent psychiater in Utrecht en morgen wordt daar een podi geopend voor kinderen die stemmen in hun hoofd horen. U zei net al zo'n 10% van de kinderen horen die stemmen. Wat horen ze dan? Um, psychiater en opleiding, moet ik er wel even bij zeggen. Um, als kinderen stemmen in hun hoofd horen, is het eigenlijk verschillende dingen. Wat we vooral veel van volwassenen horen, waarvoor we al een polikliniek hebben, is hoe dat eigenlijk klinkt, is dat dat binnen of buiten het hoofd kan klinken. Dus alsof je een iPad op hebt, of jullie koptelefoon zoals nu, in het hoofd. Of dat het als het ware de buren zijn. En wat mensen horen, dat is heel verschillend. Mensen kunnen één stem horen tot wel twintig stemmen. Um, en dat kan een, uh, een, een prettige inhoud hebben, bemoedigend. Van nou, hè, je ziet er goed uit, uh, het gaat goed, je bent lekker op dreef. Maar dat kan ook heel negatief zijn. Over oh. nou, je stelt helemaal niks voor, en wat zit je nu om allemaal te verkondigen. Of tot aan zelfs opdrachten, dat ik nu iets zou moeten doen. En als ik dat niet zou doen, dat het dan slecht zou aflopen met de mensen thuis. Is een enorme variëteit. Enorm. Laten we even luisteren naar een voorbeeld. Ons verslaggever Maarten Hacht die ging langs bij zo'n jongen die stemmen in zijn hoofd hoort. We noemen hem Koe. In oktober 2009 ging Koen naar school. En s morgens vertrok hij als een normale jongen. En hij komt smiddags thuis, behoorlijk overstuur, omdat hij ruzie had, had met een schoolvriendje. En hij begon zich gelijk heel anders te gedragen. En uh, ja, het waren voornamelijk dwanghandelingen met betrekking tot het lopen. Hij liep heel vreemd. Hij, uh, st hij stapte in bepaalde patronen door het huis. En hij deed gewoon heel vreemd. Het, het overvalt je, je brengt stemmen te horen, je krijgt opdrachten, heel dwingend. En die stemmen, die zeiden dat je dat moest doen? Ja, die, die zeiden dat ik dat moest doen inderdaad, die dingen die uitvoeren. We hebben een plafuizenvloer met allemaal lijntjes, de voegen van de stenen. En dan mocht hij niet op bepaalde lijntjes stappen en dan moest hij een tegel overslaan en een stapje terug. En op het moment dat hij zoiets fout deed, dat hij wel zo'n lijntje raakte, dan ging hij fouten herstellen. En ja, dan stonden je gerust een kwartier aan de vloer te pulken. Maar die hoorde ik al eerder, de stemmen. Het was al eerder gebeurd. Maar pas op die dag ging je dat ook doen? Nee, toen merkte mijn ouders dat ik dwanghandelingen vertoonde. En, en dat had je eerder kunnen tegenhouden? Nou ja, in ieder geval kunnen verbergen. Niet tegenhouden, maar wel verbergen. Dan deed ik het misschien op mijn kamer of zo. Ik weet niet meer hoe dat ging, maar in ieder geval verbergen. Die dwanghandelingen, dat, was, dat werd steeds erger. Maar ook het schrijven, had hij. hij kon niet meer schrijven. Uh, hij schreef een woord op en vervolgens haalde hij het door. Dat moesten we stemmen. Ja, dat wisten wij niet, maar goed. En dan schreef hij het nog een keer op en nog een keer. En dan schreef hij wel twintig tot dertig keer op. Uh, hij ging wel naar school, dat heeft hij nog een jaar volgehouden. Ondanks alles. Dat was ook zo. Je kan ermee leven, je kan ermee naar school. Je kan, je kan er gewoon alles mee doen. Maar waar werd het een probleem dan? Voor jouzelf? Ja, toen de dwanghandelingen te veel, te grote rol in mijn leven begonnen te spelen... Toen ik er niet meer door, mee, door naar school kon, toen, ja, toen, dus toen ik opgenomen moest worden. Ik had gewoon geen, geen loon meer. Dan, dan kan je er opeens niet meer mee leven. De dwanghandelingen, het, het gepunnen in mijn voeten, het, het, het, al die gekke dingen, die namen een te grote rol in mijn leven in. Ja, zo meteen gaan we horen hoe het verder gaat met Koen. Kim Meijer, die stemmenpoelie, is die voor kinderen zoals Koen? Die is zeker ook voor uh, kinderen en jongeren dus, uh, zoals Koen. Hè, dit is een, uh, deze jongen had een uh, heel uitgebreide variteit aan dwanghandelingen die eigenlijk als gevolg kwamen van de stemmen. Uh, waarbij ook heel veel angst een rol speelde. Dus als het ware om die angsten beteugelen moest hij allemaal handelingen uh, uitvoeren. Mm -hmm. um, en hij durfde er niet over te praten. Is dat ja. ook iets wat vaker voorkomt? Ja, niet over durven, niet over kunnen of er nou niet de reden toe inzien. Hè? Je kan je voorstel zoveel kinderen stemmen horen dat ja, als dat gewoon een keer een stem is of iets prettigs, ja dan hoef je dat natuurlijk niet te vertellen van je ouders te vertellen. Nee. Um, maar Koen met name hoorde hele bedreigende stemmen. Dat als hij dat niet zou doen, dat van alles zijn ouders bijvoorbeeld zou overkomen. Hè? En die stemmen zijn ook heel vaak dreigend dus dat ze er niet over mogen spreken, uh, omdat er anders dit of dat zou gaan gebeuren. Ja, dus dan is, er ook echt, is het echt zaak om iemand te helpen. Ja. Um, wat ligt eraan ten grondslag? Is dat altijd een psychiatrische afwijking? Of waar moeten we dan aan denken? Nee, dat hoeft zeker niet. Kijk, het feit dat het zoveel voorkomt... en er eigenlijk maar uh, zo weinig kinderen daarvan ook psychiatrische ziekte ontwikkelen... zegt al iets over dat het over het algemeen gewoon een normaal of gezond fenomeen is. Ik krijg ook vaak die vraag van ja, wat is dan het verschil met uh, denkbeeldige vriendjes... Uh, nou, heel als biologisch op straat weten we dat nu nog niet zo goed. Hè, vanuit scans bijvoorbeeld. Uh, maar het feit dat het gewoon verdwijnt en niks meer betekent... zegt er iets over dat het niet altijd iets kwaads is. Nee. Het kan wel, en dat weten we inmiddels wel... een voorloper zijn of een risicofactor... voor het ontwikkelen van psychiatrische ziekten. Waarbij we, en daarom willen we ook specifiek die poli voor kinderen en jongeren oprichten... je daar als het ware nog aan het begin van iets staat. Terwijl de volwassen poli zijn vaak mensen... die uh, al heel lang hardnekkige uh, ziekten hebben... of hardnekkige patronen hebben... waarop het nog heel moeilijk kan zijn om invloed daarop uit te ja, gaan oefenen. Dat kan je bij een kind dus een dus in een vroeg stadium. Laten we even teruggaan naar Koen. Uh, de vraag is dan, kan hij weer leren zelfstandig te functioneren? ik bij een psychiater ons niet echt verder helpen. En die heeft het eigenlijk veel te lang in eigen hand willen houden. Dat heeft toch wel een klein jaar geduurd. En welke diagnoses heeft Koen allemaal gehad? Autistisch, uh, psychotisch is hij geweest, schizofreen. Hij ja, is allemaal teruggetrokken. Want was toen al duidelijk dat Koen uh, opdrachten kreeg, stemmen hoorde. Ja, na een keer een heftige ruzie thuis, toen kwam het hoge woord eruit. Eerst had hij dat verzwegen, dat hij stemmen hoorde. Wij dachten, het is een dwangneurose of iets dergelijks. Maar toen hadden we een keer zo'n aanvaring dat het hoge woord eruit kwam van ik hoor stemmen. En toen na veel gezeur werden we dan doorgestuurd naar de volgende psychiater voor een second opinion. Daarna is hij opgenomen in een kliniek. Toen die, heeft hij die daar meer dan een jaar intern gezeten. En die behandeling die zette eigenlijk niet veel zoden aan de dijk, haalde ook niet uit. Toen zag ik toevallig een keer op een avond een actualiteitsrubriek op televisie... over een stemmenpolie. En ja, daar hadden we dus nog nooit van gehoord. Ook onze psychiater niet. Die had daar ook nooit van gehoord. Van. Dat daar een speciale behandeling voor was. Precies. Nou, toen is hij hier onder behandeling gekomen van een van die gespecialiseerde psychologen. nou En het gaat inmiddels hartstikke goed. De behandeling hier is dus echt gericht op die stemmen. Ja, ik heb nog wel last van stemmen, maar goed... Ik heb zoveel geleerd hier, allerlei tips gekregen. Ze noemen dat uh, helpende gedachten, zeg maar. Als je bijvoorbeeld denkt van het is jou, jouw schuld of zo, dan geven zij als helpende gedachten van het is niet zo omdat. Dus je kan er gewoon veel makkelijker mee omgaan met tips. Zoek afleiding, zet muziek op voor een gesprek. Doe gewoon iets, iets anders dan allemaal daarmee bezig zijn. Dus het komt eigenlijk op neer dat je die stem nog wel hoort, maar dat je iets anders tegenover kan stellen. Ja, inderdaad, je, je kan het makkelijker je neerleggen, inderdaad. Dat, dat klopt, dat klopt. In vergelijking met wat het geweest is gaat het stukken beter. Er is nu weer toekomstperspectief. En dat was er niet. Heel lang hebben we gedacht van, nou, dit wordt een, uh, een toekomst van uh, ja, een begeleid wonen. En we ja, hopen dat hij het nog een beetje wil overgroeien. Maar ja, nu is er echt weer uh, goede hoop dat, het, uh, dat hij een toekomst heeft, ja. Hij volgt een opleiding, hij zit weer op school. Wellicht een opleiding daarna en toch het normale leven in. Ja, Koen die, uh, heeft mee leren omgaan met die stemmen en kan het normale leven weer in. Is dat voor de meeste kinderen die bij jullie komen mogelijk? Um... Nou, we zien nu vooral veel volwassenen... omdat we die poli nu als het ware pas gaan openen. Ja. Um, he, die kinderen zien we af en toe wel... maar tot nu was er gewoon helemaal geen behandelstrategie... Nee, voor die dus kinderen dat is zoals die, die vader die van Koen ook hebben. zei. We konden eigenlijk nergens terecht. Precies, Dat is een traject van jaren geweest... waarbij ze dan nou uiteindelijk nou ja, via tv... achter de Stemmenpolie voor volwassenen kwamen... en er zo terecht zijn uh, uh, gekomen. He, we hopen natuurlijk dat we uh, door die behandeling... de invloed van die stemmen kunnen afnemen... of ze zelfs doen laten afnemen... Um, maar dat moeten we ook gaan ontdekken. Kijk, bij volwassenen hebben we nu, zien we, in ieder geval de volwassenen die bij ons op de poli komen, veel schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, maar ook gezonde volwassenen, dat die stemmen uh, uh, gemaakt worden in je hersenen. Je hebt twee taalcentra... Links en rechts. Links is je dominante kant. Als wij nu met elkaar praten en naar elkaar luisteren, zijn die hersencentra actief. Um, en als we die mensen scannen op het moment dat ze stemmen horen en dat aangeven, zie je dat die taalcentra aan de rechterkant oplichten aan de niet-dominante kant. He, dus het is daadwerkelijk iets een product uit je eigen hersen. Nou, hoe ja. dat helemaal oorzaak gevolg is, dat weten we natuurlijk niet. We merken alleen in de praktijk dat door die gedragstherapie die we doen, dat mensen leren aan de ene kant om die stemmen te negeren, uh, doordat ze Weten dat het geen boze geesten zijn of een duivel. en dat er echt niet die rampzalige dingen gaan gebeuren. Um, maar bijvoorbeeld ook dat door onze taalcentra te activeren. door die gebiedjes actief te maken. door een praatje aan te gaan. door muziek te gaan luisteren. door zelf hardop te zingen. Um, ook die stemmen afnemen. omdat je zelf actief bezig bent met die linkerkant. even heel simplistisch ja, gezegd. Ja, ja, ja. In welk geval moet je als ouders wat doen? Want je zegt voor een deel is het normaal. en heeft ja. iedereen het. Wanneer ja. moet, je, moet je ermee naar de dokter? Nou, In principe hoef je er pas zorgen over te gaan maken als die stemmen ook echt invloed hebben op het functioneren van het kind en het kind zelf ook aangeeft dat hij daar echt last van heeft. Um, je kan je wel voorstellen dat een kind niet meteen zegt ik heb stemmen en daarom voel ik me niet lekker en wil ik niet naar school. Um, hè, het blijkt ook dat heel vaak ouders helemaal niet bewust zijn van het feit dat de kinderen stemmen horen, terwijl kinderen zelf dat wel aangeven. Um, eh, dus als dus, ze zelf zeggen dat ze er een probleem mee hebben... dan, is, ja. dan moet je wat gaan doen. er ja. Ja. Nou, zijn er ook mensen, uh, gelovigen... maar ook mensen die bijvoorbeeld in de programma's... zoals het uh, zesde of dergelijk ook kijken... die er helemaal van ja. uitgaan dat die stemmen ja. bestaan. Ja. Zegt u daar ook tegen dat is niet waar? Dat is gewoon een product van je linker hersenhelft? Uh, de rechter. Oh, de rechter. Nee. Oh, ja. Zie, ik haal ze wel niet door elkaar. Maakt niet uit. Nee, dat kunnen we helemaal niet beweren of aantonen. Dus het is ook niet uh, dat wij nu een of andere strijd aangaan... met dat dat de paranormale zaken niet bestaan of iets dergelijks. We hebben het echt over kinderen die specifiek stemmen horen... en daardoor niet goed meer functioneren. Mm -hmm. Dus het gaat om, om die kinderen te helpen wel te functioneren. Ja. U nog, het is heel pril, want bij volwassenen bestuderen we dat al langer... bij kinderen nog niet. Wat, waar hoopt u achter te komen? Nou... Uh, vooral ook vragen als die jullie nu stellen te beantwoorden. Want dat zijn ook vragen die wij zelf hebben. Is dat voor mijn kind nou wel of niet gevaarlijk? Moet ik me al zorgen maken? Is er al behandeling nodig? Dat weten we nu nog helemaal niet zo goed. Dus daarom toch om dat gecentreerd bij ons in het UMC Utrecht dan te kunnen gaan doen. Hopen we uh, daar ook meer inzicht in te krijgen. En ook niet dus onnodig te gaan overpsychiatriseren. Nee. Daar wordt namelijk ook al genoeg over gediscussieerd. Ja, is ja, dus heel. ik zag etiketjes. jullie net al heftig in, de, in debat. ging. Dat ging ook oh. daarover? Over dat overpsychiatriseren? Uh, nou ja, ik, ik uh, las vandaag heel toevallig iets over Tchaikovsky, die in zijn kindertijd uh, ooit tegen zijn moeder zou hebben gezegd: uh, Ik hoor de hele tijd maar muziek. <laughs> ja. Uh, ja, nou ja, en dat, dat is toch eigenlijk fijn dat dat gebeurd is met Tchaikovsky, want hij heeft best wel Mooie <laughs> ja, muziek gemaakt. Gewoon dat hij ja. niet behandeld ja. is. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, ja, en uh, ik, ja, ik denk inderdaad dat, dat, dat, dat kinderen heel vaak ook van dat soort spelletjes hebben: echt uh, inderdaad, uh, over stoelbrandjes lopen. Uh, Rare hinkelspelletjes doen. Uh, ook een uh, ja, beetje spelletjes of met spoken. Maar kinderen geloven ook in Sinterklaas. Ik bedoel, dat. Dus, dus er zijn spelletjes nog met wat realiteit is en, en wat sprookjes zijn. Ja. Ja. En dat, dat overlapt elkaar heel makkelijk. Ja. Eh, maar kinderen zijn over het algemeen al redelijk goed in staat... om fantasie en werkelijkheid uit elkaar te halen. Mm -hmm. eh, verder is het feit dat kinderen bijvoorbeeld op de Sinterklaas geloven... heeft meer met de ontwikkeling te maken. Dat kinderen nog helemaal geen realistisch tijdsbesef hebben. Dus die denken echt dat Sinterklaas of de kerstman... in één nacht de hele wereld van cadeautjes kan voorzien. Mm -hmm. eh, maar op een gegeven moment ontwikkelt dat brein zich verder. En, en hoe kinderen zich ontwikkelen... en ga je begrijpen dat dat toch niet zo'n... Uh, logische uh, of uh, haalbare exercitie is. Um, en je, je noemt ook wel verschillende dingen inderdaad. Dat, uh, er was bij Koen ook sprake van een heel groot dwangpatroon, wat op zich dus weer een ander of een bijkomend probleem um, is, ja het is jammer, de radio kan je het niet uittekenen, maar je moet voor je zien, hè, je hebt een cirkel met problemen van stemmen horen en daar overlapt weer een deel met dwang en daar overlapt weer een deel met angst en daar overlapt weer een deel met depressie en somberheid. Dus er is echt wel wat aan de hand Precies. Het en soms komt dat allemaal samen. Het is volk als je het zo hoort. Nou, ik dacht gillig beloop is het. Een gillig, een gillig, gillig beloop is van, het. Ik, dat ze die <laughs> horen. En we doen ook <laughs> geen verwachtingen. Very love Trip. Koen Vergeer, komende zondag barst het Formule 1 circus weer los... met een wedstrijd in Australië. Met sinds jaren weer een Nederlandse coureur, Guido van der Garde. Is dat bijzonder? Ja, dat is wel bijzonder. Ja. Het is alweer acht jaar geleden dat er een Nederlander mee reed. Kijk, dat is wel even geleden. Uh, uh, maakt die kans? Uh, hij maakt niet kans om de Grand Prix te winnen, nee. Absoluut niet. Dat is op voorhand uitgesloten? Ja, eigenlijk wel. Nou, kijk, het kan natuurlijk altijd. Als er 23 politici voor zijn neus uitvallen, is hij de winnaar. Maar het is uh, zo, hij stapt in bij een team, dat heet Caterham... En dat rijdt eigenlijk al drie jaar lang een beetje in de achterhoede rond. Omdat en... ze niet zulke goede auto's hebben? Ja, die, hebben, die zijn nieuw in de Formule 1 gekomen op een gegeven moment... met, de, met de, de belofte dat ze geholpen zouden worden door de bestaande teams... om hun op snelheid te brengen. En dat is niet gebeurd. Maar is dat normaal dat je dat aan elkaar belooft? Nee, ja, maar er was toen een heel groot gedoe over geld. En, en uiteindelijk zei zij uh, zij zouden instappen in de Formule 1... als alle teams minder geld zouden uitgeven. Dat wilden die andere teams niet. Toen waren ze al ingestapt en toen zeiden die andere teams: Wij geven niet minder geld uit, wij helpen jullie wel. En zo kwam Keterham en het andere team, dat heet Marussia... kwamen in de Formule 1 terecht. En die hinken nu nog steeds achterop, en daar stapt Guido nu in. En waarom doen die mee? Ik zou niet meedoen. Als dus ik altijd wist van tevoren ja. dat ik ging verliezen, waarom zou ik meedoen? Nou, bijvoorbeeld, je kunt hele mooie foto's van zo'n formule 1 bolide maken... en die op je briefpapier zetten of aan je relaties <lacht> sturen. En dat zijn hele mooie auto's en daar maak je wel indruk mee. Je kunt mensen ook meenemen naar de race. Je hoeft niet altijd de winnaar te zijn om plezier te hebben. Nee, want je zegt dat heeft wel degelijk een, een mark mar marktwaarde dan voor dat bedrijf wat de sponsor ja, is. anders zou het ook niet meer bestaan, denk ik. Het heeft zeker marketingwaarde en uh, daar gaat heel veel geld in om. Maar daar komen ook allerlei zaken mensen op af om daar weer zaken te doen. Nou in de hadden Formule wij e. Guido van der Garde hier ook twee keer te gast. Eén keer voordat hij. Ja, nee, hij wist het toen nog niet. Maar die wekte toch echt de indruk dat hij de eerste wilde worden? Natuurlijk wilde hij dat. Oh, oké, okay, dat wel. Ja, nee, want anders zou je niet mee moeten doen. Nee, want, want, want kijk, zijn eerste doel is bereikt, en dat is in de Formule 1 komen. En dat was heel realistisch, maar nu moet hij een ander doel gaan stellen... en dat is dat hij ook wel eens een keer wil gaan winnen. Maar dat is een lange weg en hij heeft dus een lange adem nodig. En dat is er vaak in de Formule 1 niet. En nee. zeker in Nederland niet, want we willen eigenlijk meteen dat hij gaat winnen. John Bernard. Wat is het praktische nut nou eigenlijk nog van dat, van dat race? Geen. Ik kan me voorstellen dat je allemaal in dezelfde auto rijdt... En dan heb je inderdaad een coureur die het, die, die het wint. Ja. Het is zeker niet het milieu, denk ik. Hè? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Een praktisch nut is er eigenlijk voor de Formule 1 in ieder geval... eigenlijk nauwelijks aan te wijzen. Het is een groot circus dat over de wereld trekt... en 550 miljoen mensen kijken naar die races. Dus het heeft op een of andere manier wel een aantrekkingskracht. Ja. En er gaat heel veel geld in om en bedrijven stappen er steeds weer in... Uh, dus op een of andere manier rendeert het wel. Want het zou, zou het het, wel uh... ik, wat John zegt, zou ik wel leuker vinden. Als ze allemaal dezelfde auto krijgen, dan kan je zien of iemand goed kan rijden. Ja, ja. ja, maar het is ook een technische sport. Dus het is ook leuk om te zien of mensen een betere auto kunnen uitvinden. En dan ook weer, en dat is het mooie ervan, en dat vind ik het mooie... of de coureurs in staat zijn om met het team samen de auto beter te maken. Kijk, Dan ben je een held. En, ja? dat is, en Guido zou dat kunnen. Maar Ferrari wint altijd. Nee, helemaal niet. Ferrari heeft toch nee? heel lang niet meer gewonnen. Oh. Nee, nee, nee, nee. Je moet weer een keer kijken, jongen. Ja. Ja. Dat, ja. dat, Kijk dat, dus. dat ja. maffiageld raakt op. Nee, het is, het is zo. Dat Red, dat Red Bull momenteel alles wint. Dus uh, mm -hmm. ja, Ferrari heeft natuurlijk uh, een paar jaar terug met Schumacher... Was, uh, waren ze voortdurend aan de winnende hand. U denkt aan die periode, dat is heel begrijpelijk. Ja, maar is er is cool. nu weer een ander team wat, uh, wat er boventoon voert. Red Bull met, uh, met Sebastian Vettel, drie jaar achter elkaar... Dat zijn op drankjes? Ja, zeker. Is dat is een auto. sponsor. Maar, oh. ja, dat dat maffiageld, is dat echt waar? Dat dat opraakt en dat daarom Ferrari nou, het niet meer goed doet? Ik, ik zou niet Ferrari willen verschuldigen... maar het is wel zo dat er geen enkele Italiaan meer in de Formule 1 rijdt... en dat heeft te maken met dat er niet zoveel of niet meer zo makkelijk... allerlei duister geld naar Italiaanse raceteams kan worden gesluist. ja, ja dat, is dat de... gebeurde wel, dat weet je niet? Ja, van. dat denk ik wel, ja. Er doken allerlei rare Italiaanse teams op in lagere klassen. Waar kwam dat geld vandaan? Nou, ik zou het niet weten. Vaticaan. Ik heb niet in de boeken gekeken, hoor. Ja. Is, het zo, is het zo dat de rijkste team wint? so Um, ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Je moet in ieder geval wel een big spender zijn, wil je meedoen. Want dan kun jij een windtunnel betalen en dan kun je een simulator betalen. En dat hebben die kleinere teams soms nog niet, of niet zoveel uren daarin. Dus, uh, maar op een gegeven moment is er in de sport wel een, een kritiek gekomen. Van ja, uh, het is een geldkwestie, uh, ja. de rijkste wint. Dus we moeten proberen om met z'n allen een soort budgetcap af te spreken. We gaan niet meer uitgeven okay. dan dat. Maar en houden en... Ze zich eraan? Nee, natuurlijk niet. Oh, dan meed, heb je weer sorry. Formule 1 natuurlijk. Dat wordt weer stiekem, <laughs> worden daar weer allerlei regeltjes gevonden om dat te ontduiken. Dus ja, dat hoort bij Formule 1. Het is alles op het randje, dus ook de budgetcap is op het randje. Dat hoort erbij. Voor veel mensen is de Formule 1 een onbekende wereld. We vroegen op straat of mensen komen op het weekend gaan kijken. Ja, techniek, snelheid, dat is er niet, uh, niet leuk aan. Het boeit me niet. Nee, helemaal niet. Spanning. Of ze over de kop vliegen? of? Nou, uh... ja, bijvoorbeeld. Ja, auto's, daar heb ik gewoon niks mee. Dus ik, ik, ik snap nu wat ik kijk naar wat voor merken of wat voor brands of... Het gewoon de auto's die rondrijden. Ik ben je rondom gaan staan. Want dan zie je hetzelfde. Alleen dan wat langzamer. Dat vind ik wel leuk, ja. <laughs> ja. ja ik ga vaak mee naar Zandvoort om wedstrijden te kijken. Ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind het stom. Formule 1, wat bedoel je? <laughs> ja, Koen, als jij aan iemand uit moet leggen waarom je kijkt, krijg je dat voor elkaar altijd? Ja, oh, denk ik denk het wel. Ja. Uh, ja. 20 seconden. 20 seconden, ja. Kijk, Formule 1 is autorijden op het randje. Het is uh, uit Twintig seconden alweer voorbij. <laughs> Door rust te gaan. Er wordt zoveel aandacht en zorg in die auto's gestopt... om ze maar een tiende sneller te laten rijden. En die auto's zijn erg mooi om naar te kijken. Het is een heel kleurrijke wereld. Dat is wat mij fascineert. Daarom ben ik ook ooit als elfjarige daardoor gegrepen. Als elfjarige? elfjarige. Ik zag een race op de televisie. De ene heeft stemmen, de andere ziet auto's ja, rijden. Ja, zeker. En ik, gebruiken en ik, ze doping? Nee, absoluut niet, nee. Weet nee. Nee. je dat zeker? Ja hoor, die gebruikte doping, maar dat is al heel lang geleden. Het is wel echt een, een genotsport, hè? De korte kick. Dus we hoeven geen dopamine te gebruiken. Je krijgt natuurlijk in korte tijd een explosie aan dopamine in ja, je kop. absoluut. Over ja. stemmen horen ja. en ja. Uh, ja. Weet je, Ik heb, ik heb in Le Mans in de pits gestaan en dan kwam zo'n coureur na, drie, na vier uur, dat is geen Formule 1 overigens hoor, in de 24 uur van Le Mans stond in de pits, er kwam een coureur uit die auto en enorm grote ogen, echt eng. En die ging op zijn teamchef af. En die zat helemaal te trillen en te shaken, handdoekje in zijn nek. En ze zaten maar te praten en te praten. En later ben ik naar die directeur gegaan. En ik zei, wat zei hij nou allemaal? Weet niet meer. Ja. Ja. Maar is het, helemaal het gezonde wereld. is het nog gezond, dokter? Ik, zolang er geen sprake is van de lijden of dysfunctioneren, <laughs> zou ik willen ja, zeggen. Ja, ja. zijn allemaal hele okay intelligente mensen die daar rondrijden, hoor. Want je, moet wel, je moet wel een beetje de dingen bij elkaar weten te houden in de formule. Ja. En is er iets van uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen doorgedrongen in die sector? Doen ze uh, wel eens groen? Nee, nee. Ja, ja, dat zeggen ze wel, maar uh, daar, daar heb ik niet zo hoge pet van op. Hoor. Het is wel zo dat, dat uh, Max Mosley, die via de voorzitter is geweest, op een gegeven moment zei: van... Ja, we zijn kabelneutraal, ja? want uh, voor iedere race planten we zoveel bomen in Mexico. Ja, ik uh, vind ja. dat allemaal een beetje wassen neus. Ze zijn heel afhankelijk van het weer ook, hè? Ja, tijdens, geweldig, tijdens die race voor en Ze zetten naast die racebaan zetten ze een aparte radar neer. Waardoor je dus kunt zien, weet je net ja. als bij, bij Radar hier, maar dan heel lokaal waar dat buitje komt. En dan is het uitkienen van wanneer ga je banden verwisselen. Ja, want dan ja, moet je ja, andere ja, banden gebruiken. Dat doe ben jij he? thuis Heb ook. Heb je zeker? wel twintig Piet Polisma's nodig <laughs> te uh, nee, nee, Dat één nou. Dat doe ik niet thuis, maar het is heel spannend om met over de, over de schouder van zo'n engineer, dat doet de televisie dan wel eens mee te kijken. van wat voor wolkje komt er nu op het circuit af. en wie is er nog op de baan en wie gaat het aandurven om nou met zijn droogweerbanden te gaan rijden of juist ja. niet. Je ja. ja. hebt een boek geschreven, Pole Position, de tien grootste wereldkampioenen uit de Formule 1. En wie is de grootste van die team? Uh, voor mij is dat Niki Lauda. Want? Is een, uh, omdat ik vind dat uh, Niki Lauda... heeft het Ferrari-team in de jaren zeventig naar de top gebracht... met zijn intelligentie. Hij ging zijn hoofd gebruiken. Daarvoor waren het allemaal stoere bravados die in die auto's uh, rondreisten. En hij zei, nee, nee, nee, ik moet nadenken. Ik moet die auto analyseren. Maar wat bedacht hij dan bijvoorbeeld wat nog niet bedacht was? Nou, kijk, het ging zo bij Ferrari. Als jij de auto... Kreeg als coureur en je ging naar twee rondjes mee rijden. Je kwam terug en je zei nou dit en dit is niet zo goed. Dan ging die ingenieur, ging er negen dingen aan veranderen. Moest je de baan weer op, kwam je terug en was het niet beter dan lag het aan jou. Kijk. Maar was het wel gelukt, dan zei die ingenieur: ik ben geniaal. Maar wat er nu precies gewerkt had, dat wist je niet. En Louder zei, nee, niet negen dingen veranderen, één ding veranderen. Klinkt heel dat, logisch. Heel logisch, ja. Maar dat was in die tijd echt nog niet zo logisch. En hij had computers en sensoren als van eerste uh, tot zijn beschikking... en die ging hij gebruiken om die auto beter te maken. Okay. Hij was echt heel verfijnd in het afstellen. Voor mij is hij daarom de grootste. Vanaf zondag begint het feest weer. Heerlijk. Zometeen de vraag of het nou zo bijzonder is dat die nieuwe paus een jezuïet is. Daarover spreken we met onder andere Bisschop de Korte. En we willen ook weten of je het iets uitmaakt dat hij uit Zuid-Amerika komt. En wat hij nou te maken had met dat regime van Verdela. Allemaal vragen voor zometeen na drieën, na het nieuwsoverzicht van drie uur. Tot zo. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.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 Op 16 en 19 maart in het Concertgebouw. En op 20 maart in de Philharmonie in Haarlem. Vier prachtige serenades. Van Salinen en Sibelius. Een nachtelijke groet van de meester Mozart. En het schitterende strijkwerk van Dvořák. Bestel snel op orkest.nl. En de grootste 14% auto van Nederland is... de Toyota Prius Wagon. Tot 1750 liter bagageruimte, zeven zitplaatsen...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 Zoals Hobeyom. ROA, de 22 beste adviesbureaus van Nederland. Kijk op roa-advies.nl. Dit is Radio 1.